Racisme, vreemdelingenhaat, non-discriminatie en eerbied voor diversiteit. Racisme en vreemdelingenhaat zijn onverenigbaar met de beginselen waarop de EU is gegrondvest. De instellingen van de EU hebben herhaaldelijk alle uitingen ervan verworpen en veroordeeld. De EU volgt binnen de grenzen van de haar bij de verdragen verleende bevoegdheden. Vast besloten een duidelijk beleid. Van bestrijding van deze verschijnselen zowel binnen de Unie als in haar externe optreden. De EU spant zich binnen de Verenigde Naties in om racisme en discriminatie te bestrijden. Tijdens de 62 e zitting van de Algemene Vergadering van de VN heeft de EU en de Derde Commissie een verklaring afgelegd over de uitbanning van racisme en rassediscriminatie. De EU neemt ook constructief. Deel aan de voorbereidingen voor de Durban evaluatieconferentie die in 2009 te Genève in het kader van de algemene vergadering zal plaatsvinden. Tijdens die conferentie moet vooral aandacht uitgaan naar de uitvoering van de bestaande normen. Ter voorbereiding van de evaluatieconferentie hebben de EU-lidstaten en de commissie FR aan door het bureau van de hoge commissaris voor de mensenrechten. Opgestelde vragenlijst beantwoord en aan het voorbereidende comité van de Durban evaluatieconferentie programma's en projecten ter uitvoering van de verklaringen. Het actieprogramma van Durban in de lidstaten en op het niveau van de gemeenschap zijn uiteengezet.